humanitaire crisis in Gaza. Israël laat niet of nauwelijks voedselhulp toe. Bijna 1 op de 3 mensen die in armoede leven heeft problematische schulden, stelt het CBS op basis van cijfers over 2023. Er is sprake van een problematische schuld als mensen bijvoorbeeld bij de belastingdienst in het rood staan, een betalingsachterstand hebben bij het BKR of de zorgpremie niet meer kunnen betalen. Naar maatstaven van het CBS leefde in 2023 in Nederland... 540.000 mensen in armoede. Maar ook bij huishoudens die hier net boven zitten... dat zijn er zo'n 1,2 miljoen, komen problematische schulden voor. Bij een stormloop bij een tempel in Noord-India... zijn minstens zes mensen omgekomen en tientallen gewond geraakt. Er brak paniek uit toen er een gerucht ging... dat er een elektriciteitskabel op bezoekers terecht was gekomen. Mensen probeerden weg te vluchten en duwden elkaar weg. Door een ernstig ongeval op de A12 is de snelweg richting Utrecht tussen Bunnik en Knooppunt Lunette vannacht afgesloten geweest. Rond middernacht rukten de hulpdiensten uit en werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. Vanochtend rond half zeven heeft Rijkswaterstaat de weg weer vrijgegeven. Bij het ongeluk zijn volgens RTV Utrecht twee gewonden gevallen waarvan één ernstig over de toedracht is nog weinig bekend.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 for a sleigh ride in July Thank I Hele goeiemorgen, luisteraars. Welkom bij ZFM, samenstelling en presentatie. Auko Beuving, fijn dat je luistert. Ja, op zondagochtend altijd weer twee uur lang heerlijke jazzmuziek... om rustig wakker te worden of juist om actiever lekker aan de dag te beginnen natuurlijk. Met vandaag onder andere muziek van Dina Washington, Esther van Hees... Beth Hart, Cheryl Bentine, uh, Johnny Hartman. Maar ook natuurlijk instrumentaal, Grant Green, Stan Getz, Ray Brown, Jolofanel, Tom Harrell, Eigenlijk te veel om op te noemen. We gaan gewoon beginnen. En we begonnen zoals we doen gebruikelijk met The uh, Calendar Girl, die LP van uh, Julie London. En het nummertje Sleigh Ride in July ja, dat geeft meteen al een beetje aan.. Er zaten alweer van die belletjes in. Dus kerst is dichterbij dat je het weet. Voordat je het weet dat je weer aan de kerst is, zal ik maar zeggen. En een programma met het eerste uur wat rustige muziek en het tweede uur ja, gaat het iets omhoog natuurlijk. Een mooi nummertje wat ik uh, altijd, wel ik wel eens vaker draai... dat is het nummer van Metropolocast en uh, van Alk van Rooyen En het is getiteld After the Race. Nou ja, er zit iets aan te komen hier in antwoord. Vandaag is het in België. En ja, na de race moet je altijd tot rust komen. En dat kan wel met dit mooie nummer After the Race. Ja, nou, deze moet je altijd bijkomen. En dat kan natuurlijk prachtig op deze muziek. Uh, Metropoolorkest en op de doe natuurlijk. Ak van Rooijen. Uh, ja, die man die kan er wel wat van. Hij is wel heel oud volgens mij. Ik weet eigenlijk niet of hij nog leeft. Zeker wel in de negentig denk ik nu. Uh, ja, tijd voor een zangeres dan. Dat wisselen we toch een beetje af. En dan heb ik gekozen voor deze. Die kent ook iedereen. Blue Skies, Dino Washington. Smiling at me, a nothing but blue skies, do I see? Oh, bluebirds singing a song, A nothing but bluebirds all day long. I never saw the sun shining so bright, I never saw things going so right, and noticing the days hurrying by.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 me. And nothing but blue skies do I see. I said bluebirds humming a song. Nothing but bluebirds, bluebirds, bluebirds all day long. I never saw the sun shining so bright. Never saw the things going so right. I know to sing the days. You're in love, my, my, how they fly Blue days, all of them gone Nothing but blue skies, from now on Nothing but blue skies, from now on Ja, blue skies, dat zien we nu nog niet in Zandvoort Het is een beetje bewolkt maar het schijnt beter te worden. Dus vanmiddag misschien wel Blue Skies. Uh, ja, een beetje uh, zomerprogrammering. Dus allemaal muziek die wel met het weer uh, te maken heeft. En uh, dat geldt eigenlijk ook voor het volgende nummer. Hank Jones en Joe Lovano hebben ooit een live celeetje opgenomen. Getiteld Kids Live at the Dishy's Club. Uh, een uit 2007. Oh, what a beautiful morning. Hank Jones en uh, Joe Lovano. komt hij. Thank Hank Jones. Nou, misschien dat... Uh, uh, dat... Uh, Lovano even een drankje aan het doen was. Misschien heb ik nog... gelegenheid om straks in het uh, tweede uur... misschien nog iets van hem uh, zelf te draaien. Uh, ja, dan heb ik altijd... een groot zwak voor een zanger... genaamd Johnny Hartman. En... Uh, ja, in de zomer waait het ook wel eens. Daar hebben we van alles van gemerkt. Maar een slow hot wind... Nou, een paar weken geleden was het 37, 40 graden zoals in Nederland. Komt hier, slow hot wind, Johnny Hartman. Met zijn bijzondere stem. Uh.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 It's too warm to pipe up slow. Ja, dit is wel een van mijn favoriete uitvoeringen van Slow Hot Wind. Er worden heel veel jazzmuzikanten gespeeld. En dit is persoonlijk een van de betere. Uh, ja, wat ook beter is, dat is een uh, mooie uh, uh, LP van Ray Brown. Een bekende man op de bas. En uh, de, de, dat is een, een, een, ook een leuke LP. Summer Wind. En dat nummertje Summer Wind, dat is een nummer wat zelfs uh, niet jazzliefhebbers waarschijnlijk ook wel mooi zullen vinden, omdat ik je omarmt met een uh, verleidelijke ritmische en muzikale warmte. Ray Brown en uh, uh, Monty Alexander spelen natuurlijk volgens mij piano in dat clubje. Ladies and gentlemen, de Ray Brown Trio. Thank you. Ja, dat was Ray Brown, trio... samen met Monty Alexander... die natuurlijk over een verbluffende piano-techniek beschikt... kon je ook niet doen mee horen. Uh, mooie, mooie LP was dat trouwens, Summerwind. Um, dan draai ik nu dit... Young man, it's been so heavy for you. You must have felt so alone. To carry all on, on your own Forgive me, son You are high. Ja, dit is een prachtig nummer van de We hebben in geen jaren wat van gehoord. Maar volgens mij ooit nog een keer in een van de soundtrack... dat ze een lied gezongen had. Maar dit is een, een mooi nummer over uh, haar zoon... die ook worstelt met genderproblematiek. Het nummer heet Young Lion. En het staat op een soort verzameld cd... Uh, met allerlei uh, bijdragen over mensen met uh, deze problemen... Kortom, een, een, een cd'tje wat niet veel meer gedraaid zou worden in de Verenigde Staten. Maar dit nummertje van Sade is echt meer dan de moeite waard. En wat hebben we dan op de rol staan? Oh ja, van de week reed ik over de Brouwersdam richting Oostkapelle. En uh, het was eigenlijk ongelooflijk. Het was een strak blauwe lucht en het was een hele mooie lichtval. En de zee, de zee die... die ja, het was echt een Shining Sea, om zo maar te zeggen. Nou, dan kom je maar bij één man uit. En dat is natuurlijk Stan. Eens even kijken waar ik hem heb staan. Stan Gats, The Shining Sea. prachtige muziek van uh, Sten Gets. blijft altijd mooi, hoe oud het ook is. Het is altijd uh, fijn om naar dit soort muziek te luisteren. En dat kan ik ook zeggen van een Nederlandse jazz Pauline Paulien van Schaik. Uh, die houdt van rustig en kalm, zou ik bijna zeggen. En die heeft met Hein van der Gein ook een, uh, een paar cd's opgenomen. Volgens mij begin 2000, 2005, 2006. Ik weet niet meer uit mijn hoofd. En volgens mij was dat haar tweede cd. Die heette In Summer. Uh, Paulien van der Schaik. Uh, hier heb ik hem staan. Zat ja dat is de in summer de titel zomer in summer I miss you more than any other sea. my heart has lost all thought of rhyme and reason in summer it's like winter It's like... Dat was Pauline van Schaik, de, de, ik, de Volgens mij heeft zij wat zij gemaakt in zo rond 2005, 6, 7, 8 misschien. Maar daarna weet ik eigenlijk niet meer. Ik dacht dat ze volgens mij aan een of andere conservatorium verbonden was. Tilburg staat niet vaag iets van bij. En Bas was natuurlijk Hein van de Gein. En als op de trompet hoorde je... Uh, uh, uh, ah, hoe heet hij ook weer? dus is een Belgische trompetspeler... Bert Jorders, natuurlijk. Hoe kon ik dat zo gauw vergeten? Een mooie, mooie CD is dat geworden, trouwens. In de Summer van Paulien van Schaak en Hein van den Gein. Um, dan kom ik bij een man die. Uh, ja, die heeft zoveel OP's gemaakt. Grand Cream. En had, dat komt ook. Hij had de verplichting van zijn platenmaatschappij om heel veel uit te brengen. En er wordt wel eens gezegd dat de platenmaatschappij hem eigenlijk de richting van de. Drank en de drugs heeft opgestuurd. Nou, weet ik niet of dat helemaal waar is. Maar een van die uh, uh, LP's die hij gemaakt heeft, die springt eruit. En dat is, uh, even kijken hoe die ook, Grant Green, hoe heet die ook alweer? Grant Green, waar heb ik hem staan? Hier. Sunday Morning heet die, uh, in 1961. En dat is uh, een van de, ja, ze noemen het wel zijn beste werk. Come, sunshine. Het is eigenlijk een fantastische cd van uh, Grant Green. Er staan ook twee nummers op... Uh, uh, die uh, ja, bijna zo rond de tien minuten duren. Die zijn echt meer dan voortreffelijk. Uh, hij denkt dat niet, is de eentje. Op de piano had je Kenny Drew... bassist Ben Tucker en drummer Ben Dixon. En alles bij elkaar zit eigenlijk een fantastische uh, cd... moet ik tegenwoordig zeggen... die eigenlijk niet in je collectie mag ontbreken... Uh, als echte jazzliefhebber. Uh, dan is het tijd voor wat... Uh, uh, ja, Nederlands werk. En uit een grijs verleden. Ik moest even kijken waar ik dat neergezet heb. O oh ja, hier heb ik het. Dat is een nummertje van Uit Oebelen. Een, een kinderprogramma, volgens mij eind 60 jaren. Met Wieteke van Dort en Willem Nijholt. En de arrangementen zijn daar prachtig van. Die zijn allemaal gemaakt door Joost Stokkermans. En dit, is, dit gaat over twee jongeren die tijdens de vakantie uit elkaar gehaald worden. De een gaat naar het strand en de ander zit meer in het bos of blijf thuis, dat, dat, dat laat ik maar even niet het midden. Maar het is een prachtig nummer. Echt nog ouderwet stereo. Luister en geniet. Met mij goed. De lucht is donker, zwart als roet. Ik hoor de wind hoog Het giet al zeven dagen. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik stuur de kaart maar vast restant. Ik ben doorweekt aan alle kanten en zit te rillen van de kou. Ik ben al redelijk verbrand. en geef me geld, geef uit en drankjes. Ik lig langdurig op het strand en breng de avond door op bankjes. Er liepen over met me mee die op de hoek met mij wil trouwen. Ik zei voorlopig vriendelijk nee. Ik vond het al met al wat gauw. En hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik heb precies één kaart ontvangen: de poker staat in de De zon schijnt, het water in de goot verdwijnt, het is nat op het terras. Maar het uitzicht is heel mooi daar. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Ik weet niet goed meer wat te schrijven. Ik voel het weer nu aan de lijve. Ik heb sinds gisteren een kou. Hoe gaat het eigenlijk met ons? Het is per slot al lang geleden. Ik eet het heimwee steeds bonbons. Ik schop de schelpjes zonder reden. Het is niet leuk zo zonder jou. Twee weken lijken wel op eeuwen. Ik slenter wat en voer de meeuwen. We zien elkaar waarschijnlijk gauw. Ja, prachtige tekst en een, ja, een wonderschone melodie en een arrangement van Joost Stokkermans. Ja, prima de luxe zou ik zeggen. Jeugdsentiment. Um, ja, wat ook een beetje sentiment begint te worden is uh, iemand die onlangs een box uitbracht met vijf... Uh, CD's erin en uh, daar zit verzameld werk in... wat niet op de plaat kwam van Bruce Springsteen. Volgens mij is het de eerste keer dat Bruce Springsteen... in een jazzprogramma gedraaid gaat worden. Maar er zat één nummertje bij waarvan ik dacht... hé, hey, dat kan ik wel in een jazzprogramma draaien. Heeft ook nog een titel die past bij het thema van vandaag. Uh, Follow the Sun. Het is een uh, nummertje van Bruce Springsteen... uit van de, uh, ja, die, die serie uh, Track 2, Verzamelbox... Mooi nummertje, Follow the Sun. Eerste keer Springsteen in Jazz. The. Ja, Bruce Springsteen als crooner. Uh, ik had het niet voor mogelijk gehouden... maar het gaat toch wel die kant op. Waarschijnlijk toch geen succes geweest... dat het niet eerder op een plaats gekomen is... maar toch een bijzonder nummer voor de zomer. Bruce Springsteen. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz. Eerste uur uh, samenstelling en presentatie Ankel Beuving. Fijn dat je luistert, overigens. En we gaan na de klok van elf gewoon nog een uur door... met hele mooie muziek. Muziek van... Ik zal eens even kijken wat in de tweede uur nog voorbij komt. Nicola Conte, Bad Hart. Alkoon, Zoot Sims, Bella Vlek uh, Sherry, Be Sherry Bentine. Nou, van alles, de Yellow Jackets. Ook heel erg de moeite waard. Ik zou zeggen, neem even, ik neem even een kopje koffie. Uh, blijf lustig luisteren naar het nieuws en de reclame. Dan ben ik zo weer bij u terug. Tot zo. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM.